Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een militaire luchthaven in Damaskus zijn vanochtend twee raketten ingeslagen. Volgens een Libanees radiostation waren ze afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Israël zou een wapendepot bij de luchthaven hebben beschoten. Er zouden Iraanse wapens liggen opgeslagen. Die worden gebruikt door de Hezbollah-beweging, een aardsvijand van Israël die het grensgebied in Zuid-Libanon beheerst. Het Israëlische leger geeft geen commentaar op het bericht. Volgens de Londense politie was de bom, die een week geleden gedeeltelijk afging in de metro, potentieel levensgevaarlijk met veel explosief materiaal en granaatscherven. Het had veel erger kunnen aflopen, zegt de politie. Nu raakten 30 mensen licht gewond. Twee verdachten van de aanslag zijn vrijgelaten. Vier mensen zitten nu nog vast. De Spaanse politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt van de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils. Het is een Marokkaan van 24 die in Spanje woont. Hij zou grondstoffen voor bommen hebben gekocht en auto's hebben geleverd. Bij de aanslagen vielen vijf weken geleden 16 doden, ook acht terroristen kwamen om. Iran gaat zijn raketcapaciteit verder uitbreiden en heeft daarvoor niemands toestemming nodig, heeft de Iraanse president Rouhani gezegd. Drie dagen geleden noemde president Trump bij de VN Iran een schurkenstaat. Ook dreigde Trump met het opzeggen van de overeenkomst met Iran, waarin de sancties zijn afgezwakt in ruil voor bevriezing van het Iraanse atoomprogramma. Een op de vijf mensen laat tegenwoordig geregeld de boodschappen uit de supermarkt thuis bezorgen. Albert Heijn is de koploper, maar ook supermarkten zoals Jumbo, Plus en Hoogvliet springen in die markt. Winkels leggen nog wel toe op de bezorgkosten... want die zijn hoger dan ze in rekening brengen. Het weer vanuit het westen trekt langzaam wat bewolking over het land... en lokaal kan een bui vallen. In het oosten zon, daar blijft het tot de avond droog... en het wordt een graad of 19. Het weekend verloopt zo goed als droog met veel zon. Zondag wordt het het warmst met 21 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 Den Bos Utrecht tussen Keitruw en Waardenburg 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En op de A4 naar Amsterdam tussen Zoete Woude en Roel 6 door een spoedreparatie. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 En we hebben weer een druk programma, dus we schakelen snel over naar onze presentatoren. En dat zijn Henny Rukerts en Ron Perenboom-Volk. Goedemorgen. Goedemorgen. En de man die dit allemaal zei, dat was onze technicus Cheryl Duif. En ik heb een dienst bij de nou. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we blij mee. En zo is het. En, hey, uh, welkom terug Ron. Ja, we zijn je, er weer. En ik heb me een weken laten zwemmen in eentje hier. Ja, dat uh, was uh, een lastige zeker, of niet? Nou, ik wel mee <laughs> hoor. Ja. Jos de Jong is er ook. Die gaat straks uh, over het Engelse voetbal praten en andere onderwerpen die hij heeft. En we hebben als gast een heel bijzondere vandaag. Zeker. Hij zit hier uh, links naast mij, rechts naast jou. Het is namelijk uh, een van de topscorers van HFC momenteel. Nou, de, zien. de enige, enige, enige topscorer, ja. Vijf goals in drie wedstrijden. En sinds die erin staat bij HFC is alles gewonnen. Dat loopt, loopt als een dolle, ja. Nou, hoe zou dat nou komen? Ja, uh, Henny. Uh, ik, nou, ik wil niet alles op de schouders van Roy liggen. Dan wordt nou, het misschien, doe... de druk misschien te gehoog. Nee, maar hoor, uh, doe maar wel. Want het is gewoon zo. Wat vind je zelf, Roy? Ja, nou ja het is natuurlijk heerlijk als je. Voor het eerst in de baas staat tegen de dijk natuurlijk en dan gelijk 3 en wint uit daar. En dan gelijk twee goals kan maken, dan weet je wel dat je iets goed gedaan hebt. En die week daarna gewoon weer 4 1 winnen en weer twee keer scoren. Ja, dan uh, ga je toch denken van uh, misschien komt het wel een beetje door mij. Nou, je draait gewoon lekker. Ja. <laughs> hoe, komt dat, uh, ja. hoe komt dat zo plotseling? Dat nou, is niet natuurlijk... plotseling hoor. <laughs> nou ja, goed, je, draait, je draait natuurlijk altijd al lekker. Alleen je, ja. had, je kreeg even de kans niet dan. Nee, klopt. Ik heb niet veel kansen gekregen vorig jaar. En ik heb toen volgens mij voor het eerst tegen Harderberg gespeeld. Toen, toen viel ik in. Nou, eerst Liende, maar dat telde ik in principe niet mee. Dat was misschien uh, vijf minuten. Ja, minuten. En toen uh, was het tegen uh, Harderberg. Toen, vorig seizoen dan. En toen uh, viel ik in. Mocht ik 30 minuten invallen met een 1-0 achterstand. En toen gaf ik gelijk al een assist op de 1-1. Dus dat was al een heerlijk gevoel. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar... Uh, Stapbaas gaan gewoon naar voren. En toen, nu uh, in de voorbereiding heel goed gedraaid. Ook uh, de meeste goals gemaakt. Prachtige in, uh, goals. Prachtige de... goals. Ik heb al die wedstrijden gezien. Ik was diep onder de indruk. En ik was er vast van overtuigd... dat hij de eerste wedstrijd van de competitie erin zou staan... Was het maar gebeurd. Ja, ja, dat is ook in principe was in principe gewoon een goede set van de trainen. Want ik was gebaseerd geraakt in de voorbereiding. Tegen de wedstrijd tegen Jong Nek, kon ik niet spelen. En toen heeft hij mij, uh, heb ik maandag en dinsdag die week niet getraind, alleen donderdag. En toen uh, had hij mij tegen Westlandia op zondag de eerste bekerwets voor de KVB. Dan had hij mij op de bank gezet. Ja, dat, had, dat, dat kon ik wel begrijpen. Want ik had maar één keer getraind. Maar ja, ze vinden 4-0. Dus toen had hij gewoon uitgelegd aan mij van uh, ja, we hebben 4-0 gewoon en dan. Uh, ga ik het natuurlijk niet omzetten. En dat snapte ik ook heel goed. Alleen toen uh, had ik gewoon voor mijn gevoel van... Ja, als we een paar keer verliezen, wat waarschijnlijk toch wel gaat gebeuren... want je wint natuurlijk niet alles, dan krijg ik weer een kans. En dat was de eerste twee wedstrijden, hadden we verloren in de competitie. En ja, dat is natuurlijk niet leuk, maar voor mij was het in principe best gunstig. En zo zag je het ook, tegen de dijk kreeg ik de kans. En toen uh, pakte ik die gewoon met twee handen. En hoe hè? Ja. Wat mij opvalt is dat veel van die goals... met je mindere rechterbeen gemaakt worden. Ja. mindere? <laughs> nou ja, ik, geloof, ik betwijfel dat iedereen ja. zegt dat het is een echte linkspoot is. Ik ga daar zo even nog op terugkomen, ja. want ik heb van tien jaar geleden... precies tien jaar geleden van jou een, een uh, scoutingsrapport van AZ. En dat ga ik even voorlezen, want dat is toch wel heel erg leuk. Daar uh, krijg je hele goede beoordelingen. En dan krijg je uh, als korte typering... Hij is een dribbelaar, heeft wel de neiging om alles alleen te doen, is brutaal en bij Zandvoort de leider in het veld. <laughs> Stuurt spelers en iedereen luistert naar hem, beetje eigenwijs en discussieert makkelijk met de coach. Ik is nog wel iets wat tenger, maar heel doelgericht, verdedigend alleen maar mee als hij zeker weet dat hij de bal kan veroveren, en, zodat hij dan zelf weer in balbezit komt. Uitnodigen voor de voetbalschool van AZ, misschien wel als toekomstige linkspoot. Ja, ja mooi om te horen. Dat heb ik, dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat. Nee, maar wij hebben het. Ja. 2010-2007. Hm. Ja, tien jaar geleden. Ja. Ja, ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja. Dat is van, uh, van Kees Nuyens. En Kees Nuyens heeft uh, dat scoutingsformulier gemaakt. Ken je Kees? Ja, van naam ken ik hem wel. Geweldige vent, jongen is echt iemand die uh, heel veel voor het voetbal in Haarlem en omstreken betekent. Okay. En we zullen hem binnenkort weer hier uh, achter de microfoon halen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Roy, ik wil even met jou terug naar uh, afgelopen woensdag. Wat een hotsknot, hotsknotse gekke wedstrijd. Wat een echte bekerwedstrijd was dat. Ja, klopt. Het was echt een uh, balade wedstrijd. Veel toeschouwers van de tegenstanders. Die zag ook dat de, de angst een beetje bij ons richting sluipen toen. Want bij elke kans die zij kregen was het... Uh, 400 man achter de goal... die uh, gingen schreeuwen doen en zo. Er waren meer, hoor. er waren 2000 ja. toeschouwers. Ja, dat uh, heb ik nog niet gezien. Maar achter de goal stonden er inderdaad... echt uh, heel veel. Het was gewoon helemaal vol achter die goal. was wel mooi. En? Ja, het uh, was in principe wel een hele moeilijke wedstrijd... voor ons. Eerste helft waren we, waren we, kwamen we helemaal niet aan voetballen toe. Het was echt alleen maar heen en weer schieten. Zij schoot alles naar voren. En wij deden in principe niks anders. Alleen ja... Op het moment dat het publiek erachter gaat staan... dan merk je wel dat zij die extra drive krijgen... en dat het voor ons alleen maar moeilijker wordt... omdat bij ons juist de angst erin gaat sluipen. En ja, nul-nul bij rust konden we in principe nog best blij mee zijn. En ja, in principe ben ik achteraf natuurlijk ontzettend blij... dat we die wedstrijd nog over de streef getrokken hebben. Wat hebben jullie gezegd in de rust? Wat is, er, is er iets uh, veranderd? Is er in, in, in, in, dezelfde instelling of... of? Wat gebeurde er? Nou, er werd wel een beetje gezegd dat, uh, dat er wat beleving miste. Dat we, dat we een beetje met angst voetbalden. Dat we niet te veel naar achter moesten lopen. Want je merkte ook bij elke bal: die zei gewoon, de keeper die speelde dan de centrale in. En dan liepen wij in principe met, het, met de hele ploeg gewoon naar achteren. En dan stonden we binnen, binnen no time stonden we weer op de 16. En dan konden we weer een corner of zo gaan weggeven. Ja, dan, en daar had de trainer ook geen zin meer in. En die zei gewoon dat we niet uh, bang moesten zijn. Gewoon voetballen en gewoon. Niet te veel naar achter lopen. En dat werkte. Klopt, dat hebt inderdaad. De tweede helft begonnen we veel beter. Je zag het ook, we scoren gelijk 1-0. Toen dacht ik gelijk van, ja, nu, uh, nu gaan we het niet meer weggeven. Nu gaan we 2-0, 3-0 maken. Omdat zij natuurlijk gaan aanvallen. Ja. En omdat wij ruimtes gaan krijgen. Maar ja, in, ik viel in één keer een uh, hele ongelukkige 1-1. Eigen ja. goal, hè? Ja, eigen goal van uh, Westel inderdaad. Ja. Ja. Die mijnheer, die aanvoerder van die gasten, die is wel verschrikkelijk goed, hè? Niet opgelet. Oh, nou dat is de man die waar alles om draait. Dus ze hebben hele goede buitenspelers. Maar die meneer, dat is de aanvoerder. Nou, man die kan voetballen. Okay. Daarom waren ze steeds zo gevaarlijk. Nou, ik heb daar in, in, in principe niet echt op gelet. Ik let niet op de tegenstander. Ik sta gewoon bij mijn eigen, bij mijn eigen man. En die, die probeer ik dan meestal gewoon uit te schakelen en te dekken. En ik, ik, heb, ik, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk geen idee waar die aanvoerder stond. <laughs> dus hij is mij niet opgevallen. Op het, op het middenveld. Oh, okay. Maar het was een dramatische eerste helft van jullie. Ja, klopt. Het middenveld functioneerde niet. De spitsen misten alles wat er te missen was. Die Oshoren, die had dan drie minuten al voor 1-0 kunnen zorgen. En dan geeft hij zo'n slap kopballetje Ik bedoel... ja, Hij was volgens mij na 30 minuten pas <laughs> Ja. dertigste minuut was dat die kopbal volgens mij. Nee, na drie minuten hadden we. Was ja? het al raar. Ja, had hij hem al kunnen scoren. Maar nee. goed, dat maakt niet uit. Maar we hebben hem. Ja, heerlijk. En dan komt woensdagavond om, eh, om bijna half 12, komt die loting. <laughs> ja, waar hoop je dan op? Waar hoopte jij op? Nou ja, je moet ook realistisch zijn. Je weet, je gaat die KVB week in principe gewoon niet winnen. Dat is eigenlijk gewoon. Dat is bijna onmogelijk. Dus dan ga je het liefst natuurlijk eruit op een manier wat nog echt heel leuk is. Bijvoorbeeld tegen een. Ajax Pijnhoor, gewoon een leuke ploeg. Herakles hebben we natuurlijk gehad. Ooit, bijvoorbeeld, hè, dat zijn gewoon leuke wedstrijden. En nu hebben we. Maar dit is aan de ene kant ook wel gunstig voor ons, want we kunnen wel een ronde verder komen. Nu. Exact. En dan krijg je recettendeling als je tegen een grote club loodt. Je krijgt in ieder geval een heleboel geld... ...als je die volgende ronde haalt. Mm -hmm. En ja, ik, ik heb je laten zien... Hè, ...op Facebook, of op, althans op de telefoon was te zien... ...hoe blij de mensen bij GVVV waren... ...toen de loting eruit kwam. Nou, daar komen ze nog wel achter natuurlijk. Nou, ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze erachter komen. Eerst komen ze die zaterdag daarvoor bij ons, hier... ...en dan moeten jullie woensdag dat takken en naar Veenendaal... ...en ja, daar klopt. die beker spelen. Ja, klopt. Ik heb het ook al gezien. Ik, ik ging gelijk kijken wanneer we tegen GV moesten. En toevallig zag ik ook dat we die drie dagen daarvoor al thuis tegen ze moeten. En dan die woensdag. Of, ik weet eigenlijk niet op welke dag we moeten voor mij. Dinsdag ja, woensdag Kan dinsdag woensdag, woensdag, woensdag donderdag ja, zijn. Ja. En moeten we daarna naar Venendaal toe. Dus uh, het kan een leuke pot worden. En wat wordt het volgens jou? Ja, ik heb echt geen idee. Het kan, in principe, die wedstrijden in de tweede divisie kunnen alle kanten op gaan. Elke ploeg kan van elkaar winnen. Het uh, ligt er maar net aan hoe. Uh, hoe, hoe het balletje gaat rollen? Ik, we maken een afspraak, oké? Okay? In die competitiewedstrijd dat kan ons niet zoveel schelen die zaterdag. Maar deze wedstrijd op woensdag die win je. Ja, ik ga mijn best doen. Nou, ik okay, vind die, die competitie wil ik toch ook wel graag winnen, ja, ja, hoor. Ook, ja. Ja. Ja. Weet je wel, maar ik bedoel, ik vind ja. die, die beker belangrijk. Hè. Al die centen, jongens, die binnenkomen, heerlijk. Nou, even iets anders nog als u wat geknutsel op de achtergrond hoort, dat is Jos de Jong die is uh, enorm aan het knippen en plakken hier. Nette ja, dus vrouw ons al, hè? Ja, ja dat dus, dus, is. Dus dan weet u dat in ieder geval. Roy heeft ook uh, natuurlijk muziek, muziek opgegeven, En toch? die heeft Charles uitgezocht. Ja. En nee. die gaan we beluisteren. Wat is het, Ja, nou ja vandaag morgen krijgt hij een telefoontje van een, een grote voetbalclub in Nederland. En dan hoor je aan de andere kant van de lijn. Voor me bent maar ik wil dat jij weet Misbaar, het stemgeluid van Gordon. Met ik bel je zomaar even op. Dat hebben we ook naar, naar het noorden gedaan, hè, Ja, meneer Heukenrood kan aardig zingen. En Roy, ik vroeg aan Roy: is dit iets speciaals? Maar dat is het niet, hè, Roy? Nee, nee, nee. Gewoon lekker vind je het. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik, vind, uh, ik hou van alle soorten muziek. Dat is goed. Hou je van wielrennen? Nou, ik vind het, ik vind het niet echt leuk om te volgen. Ik vind eigenlijk alleen die, die eindsprint altijd wel grappig. Nou, we hebben een mooie eindsprint gezien, hè, van de week. Uh, ja, André Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een grapje voor je. Wielrennen ja. is gereed met want Nederland wint alles. <laughs> ja, dat is een goede grap. Ja, dat is inderdaad uh, ja, niet verrassend hoor. Het was te voorzien. En uh, sinds wij uh, sinds een jaar of drie al bijna wekelijks met elkaar uh, van gedachten wisselen hier op de radio ZFM, heb ik altijd gezegd. Ik kan me herinneren, van, wacht maar, de komt generatie aan... en dat wordt dikke pret hebben. En uh, het wordt steeds weer bevestigd. Dat is fijn. Toch geweldig. Jongen. maar ook bij de meiden. En, en, en ja. ik vanmorgen ik keek op WAF en toen zag ik dus die junioren. Daar zitten ze ja. ook weer voor in te, te kachelen. Het is onvoorstelbaar. Ja, ja. nou, dat, uh, het is een, uh, een aanpak geweest. En uh, dan moet je ook eerlijk zeggen dat al die jaren dat Rabobank... De, uh, de heeft gesponsord om de jeugdopleiding uh, te verzekeren. Uh, nu hun uh, resultaten afwerpen. Hmm. En dat uh, initiatieven zoals de topcompetitie uh, van Flavio Paschino... die zorgen dat de jeugd, de tussenstap van jeugd naar volwassen wielrennen... eigenlijk plaveit en uh, de jongelui helpt... SEG, een, een managementorganisatie die renners de kans geeft om eh, te groeien in het professionele wielrennen. Het initiatief van Roompot, een fantastische sponsor als Jumbo en Lotto.nl. Nou, laten we er allemaal hartstikke blij mee zijn. En eh, nou, daarbij komt nog natuurlijk dat eh, Joost Romein, van, de eigenaar van Sunweb, heeft besloten om het wielrennen 2000 dagen te sponsoren. En Sunweb is gestart met een. Eh, Lekker spulletje, maar moet eens even kijken wat ze, wat ze winnen allemaal. Dus ja, Er staat is. iemand aan het hoofd, me ding, die natuurlijk alles weet van, van het fietsen en die dat fantastisch doet. Ja. Je het bent echt... een, uh... Ik hoor je niet het meer. Een... Nee, hoor ik hoor je meer. Ben je er nog, André? Ja hoor. Je. Ja, ik ben, André hier, is ja er. ik ben hier. Ik moest mijn telefoon even aandrukken tegen mijn oren. En dan uh, doet de batterij het weer. Dus ik ben op zoek naar een ander telefoonapparaat. Want alles begeeft het even voor een. Maar, maar ben je het met me eens? Dat is natuurlijk een organisatie die, die, die klinkt als een klok, hè? Ja, nou ja, daar hebben we het vaker over gehad. Ik ben erbij geweest een paar keer. En ik ken de mensen. Ik was te gast. En ik heb zelfs uh, kennis mogen maken met de eigenaar. En uh, Iwan uh, Spekerbrink... Allemaal professionals. Ja. Allemaal mensen, ook met een academische achtergrond. Hè? Ze engageren helemaal niemand, zomaar van de straat van... Ach, dat is wel een aardige jongen. Of de vriendjespolitiek van uh, Pietje is het broertje van Jantje, dus die krijgt ook een baantje. Nee, dat is er niet bij. Nee. Het zijn allemaal doorgewinterde professionals. En zoals ik al eerder zei... Als, een, uh, als het garen aan de shirts kan zorgen voor een honderdste seconde winst in een tijdrit... Ja. dan wordt het garen gewisseld hmm. voor nog beter garen. De fietsen zijn fantastisch. Ze hebben een complete ploeg. Ze hebben twee... Uh, Videocamera ploegen om alles vast te leggen mm -hmm. en alles wordt gedeeld direct met het publiek. Ja, ik leuk. krijg direct de fotoberichten ja. uh, op mijn e-mail uh, doorgegeven en geattenderd op de beelden. Nou, dat is hartstikke fijn, want ik kan dat vervolgens weer delen met uh, inmiddels uh, 16.000 liefhebbers. Uh, er zijn op dit ogenblik meer dan 100.000 kijkers per dag alleen aan WAF. Ja, leuk. Hè? Ja. ja, je... Ja, maar ja, kijk, vanaf... Lotto Jumbo, daar wordt een beetje overheen gestapt... maar die worden toch ook wel schitterend tweede in die tijdrit, hè? Dat niet alleen. Er wordt ook uh, goed gekoerst in België. Ze hebben gewonnen in Engeland... En onderschat dat niet. Die Ronde van Engeland is, yes, is niet niks. En uh, iedereen loopt altijd te mopperen op Lars Boom... dat hij uh, voor zijn dure geld en, ja. en, en zijn periode bij Astana... heeft hij een beetje een stempel gekregen van mensen... waar mensen nou eenmaal uh, goud toe in staat zijn. Maar het is natuurlijk een fantastische wielrennen. Ja. Wint de Ronde van Engeland. Ja, en Groenewegen de, de, de Koninginnenrit. <laughs> ja, en Groenewegen wint nog een prachtige rit. En uh, Roglic, uh, tweede gisteren in ja, die tijd... Besties, is waarin... Toch? Dumoulin echt buiten zichzelf is getraind. Maar ja, ze focussen op zondag, dat, dat heeft hij altijd gekund. Ja, hij heeft ja, ook dat... gefocust op aanstaande zondag. Wat denk jij? Uh, nou, ik denk niet dat hij het redt. En ik uh, moet even in je oor fluisteren dat ik denk dat Michael Matthews uh, geholpen gaat worden... door alle jongens uit ja. alle landen van Sunwet. Ja, maar ook door anderen, en, uh, denk ik. Ja, en een Nederlandse titel zit er denk ik helemaal niet in. Nee, je weet maar nooit. We winnen alles op het moment. Ja, ja in die euforie zou het natuurlijk prachtig passen. Mm -hmm. En dat is uh, ook hartstikke leuk dat mensen als bijvoorbeeld die op WAF zitten... zoals Dick Soepenberg, de bekende fotograaf. Mm -hmm. Wie je wou twee, die zit op de motor... en heeft de cameraman van televisie achter op zijn motor staan. En die communiceren dus vrijwel continu met mij. Allerlei uh, momenten, foto's, kleine uh, stukjes stukje film, ook met hun mobiel gemaakt die ik dan weer deel met alle liefhebbers. Ja, He, er is een jongen... die... Elwin uh, uh, Meijer... die uh, kalkt op de weg... het Ach. gezicht van... Uh, nee. van uh, Tom Dumoulin. En uh, Go Tom heeft hij eronder gezet. Dat heeft de hele wereld gezien. Kijk, dan hoef je niet een hobby, hobbyist te zijn... in het op de weg kalken van namen. Maar het is wel grappig... als je dat zo voorbij ziet komen. Ga eens een je nieuwe komt... naam op de weg kalken... Uh, uh. Wat denk je ervan, André? Michel Kappers, de hoofdsponsor van de Koninklijke HFC. Begenadigd, begenadigd voetballer. Is gestopt met ja. voetbal vanwege de blessures. En gaat over twee jaar de Ronde van Frankrijk eh, rijden. <lacht> Hoe vind je dat? Op de fiets? Ja. Oh, nou ik hoorde toch veel hoor de laatste tijd bij het uh, voetballen. Ook bij mijn zoon. Die is inmiddels in een leeftijdcategorie. Dus uh, onder de 19. Dus die zijn 17 of 18. Hoeveel blessures er toch zijn. en ja. uh, steeds meer voorkomen. En dan moet ik zeggen, niet in de lagere echelons. vooral ook in de hogere echelons. Ja. Jongens die, die uh, divisievoetbal spelen. die dus vaak langdurige blessures krijgen. En uh, er is nu een van die jongens bij. Uh, mijn zoonse team. die moet waarschijnlijk gaan stoppen. vanwege die uh, kruisbanden weer. Hè? Ja, ja. En, Jouw zoon en... trouwens, die kan binnenkort. Uh, gewoon bij HFC in het eerste meedoen. We hebben als gast vandaag Roy Castien. de man die in drie okay. wedstrijden vijf goals maakte. Ja. Oh, en sindsdien nou, heeft HC alles gewonnen. De, He? Ja, als gast meespelen kan altijd... want binnenkort... Uh, hij is dan nog maar eerstejaars A-juni maar je hebt hem wel zien spelen in ja. de video's en ja. zo... Um, ...derde divisie een hoog niveau... ...ze hebben al een aantal wedstrijden tegen uh, eerste teams gespeeld gewoon... ...en bijna alles gewonnen. Ja. Het is een goed functioneerend team waar hij nu in speelt... ...en iedereen heeft zijn rol en is er gelukkig mee. Kan, hij doet, kan zo bij uh, ons in, uh, in het eerste. Heb jij trouwens een vraag voor Roy Kastien, de topscorer van de HFC? Um, nou, wat, wat voor vraag zou ik moeten stellen? Um, jij die naar woorden zoekt, dat kan niet... Je overvalt hem wel een ja, beetje ja, hoor, Hennie. Die, zoals jullie inhoudelijk zoveel weten van voetballen. Ik zie alleen het, het, het, de buitenkant eigenlijk. Hè? Net als wat Roy Castien, die, die, die ik hier tegenover me zie zitten in een prachtige rode hoodie geloof ik. <laughs> die kijken ook zo een beetje van de buitenkant tegen Wielwen aan. Waar ik dan weer heel diep in zit. Um, ik zou het heel leuk vinden als mijn zoon een keertje in een wedstrijd mee zou kunnen spelen, of een beetje mee uh, trainen, om, uh, gewoon te gast. Hè? En dat, uh, dat ook andere mensen een keertje zien hoe die speelt, en dat wil iedere speler eigenlijk, hè? Een, uh, een keertje optreden in een, een ander toneel, lijkt mij. We gaan eraan werken. Winkeling... Wat zeg je? We gaan eraan werken. Ja, ach ja. Laat alles zijn tijd gewoon gaan. Eerst eventjes de school afmaken. En uh, ik moet zeggen, de, uh, een van de trainers van uh, die jongens, die uh, speelt ook in het eerste. Die spelen hoofdklasse nu, Achilles. En uh, nou, jullie spelen dan bij uh, Koninklijke AFC nog ietsje hoger. Maar uh, daar kan ook een keer een, uh, een oefenwedstrijd tegenaan gegooid worden. We hebben een prachtig. Uh, uh, sportpark met een grote tribune. Dus er kunnen er wel tien bussen op. <laughs> <laughs> Ik ga Roy vragen om het wafteken, de drie vingers in de lucht, naar je te maken. Dan kun je een foto Ik maken. Cream, ja. En dan heb je in ieder geval de topscorer van HFC uh, op je beeldje. <laughs> Dat is leuk, ja. Nou, kom. Eén, twee. <laughs> Ik zie hem wel bewegen. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Omhoog, omhoog, die vingers. Eén, twee, drie. Ja. Ik heb het. Nou, dat is echt uh, unieke radio, hè? niet. Dat is, een, uh, dat is heel interessant. <laughs> ja. Want dat zie je dus vandaag weer op alle, dat op alle netten terugkomen. Zo ja, dat is hem houden. <laughs> Dankjewel, André. Fijn weekend. Okay. Ja. Ja. André Jansen vanuit het Hoge Noorden. Tijd voor muziek. Dan gaan we verder met uh, Ronnie uh, Flex. En het nummer heet Is dit over? Ik weet niet. Ligt aan jou van mij Ik zie niet hoe die het gaat. Ik wil nog een kans Dit is nog niet voorbij Misschien ben Zie je sport. Ik weet niet, uh, Roy, of jouw oma deze muziek leuk vindt. Ja, maar mij in principe ook niet zo vooruit als ik. Ja, het, het is vind. wel jouw oma natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar wat is er zo belangrijk aan die oma, jongens? Nou, dat is zo'n lief mens, jongen. Ja. Dat is de, een van de meest fanatieke HFC Supporters. supporters. Is mm -hmm. Bij iedere wedstrijd. En uh, handje klappen als hij scoort. En uh, het is echt fantastisch, hoor. Heerlijk. Jij zei straks dat wij kunnen die beker nooit winnen. Maar Zwift heeft natuurlijk wel voor een gigantische stunt gezorgd. Hè? Ja, klopt. Ook, wel, uh, ook echt mooi wie ze geloofd hebben natuurlijk. Dus voor mij spelen ze nu in de kuip, geloof ik. Ja, ja dat is natuurlijk uh, voor zo'n ploeg is dat natuurlijk gewoon uh, heel mooi. En jammer dat ze geen deling hebben natuurlijk. Want dat is pas de volgende ronde. Oké, okay, ja, ik, ik, ik heb geen idee wat het inhoudt. Ja. Maar goed, wat denk je? Ik bedoel, zij kunnen best een keer voor, voor daar ook voor een stunt zorgen natuurlijk. Nou, je weet het nooit, voetbal kan alles. Maar uh, ik zou mijn geld er niet op zetten. Oh, nou, oké. Okay. Ik denk dat we voetbal in Haarlem uh, hebben zelf. Ja, dat denk ik ook. Ik heb Martijn aan de telefoon. Martijn, je belt, want je hebt Roy natuurlijk zien zitten. Martijn is er al. Martijn. Niet? Ja, nu is hij er wel, denk ik. Ja hoor. Hey, nee hey, ik, ik zeg jij belt, want je hebt Roy natuurlijk zien zitten. Uh, nee, ik heb Roy niet zien zitten. Oh, je hebt geen beeld Zie jij Roy nee. niet nee. zitten? En, hey, er moet wat dan... zeg je nou? Af toe, af toe werken. He? Hey, maar dan nou vraagt Ron hey, of ja. jij Roy niet ziet zitten. Wij wel hoor allemaal. <laughs> ja, wat... ja, ja, ja. ja. <laughs> Vertel jongen, wat wou je hem vragen? Oh, wat ik Roy wou vragen? Ja. Hij um, heeft Roy nog ambities om betaalvoetbal in te gaan. Wat denk je? Dat is toch een retorische vraag. Nou, waarom? Er zijn toch ook een aantal jongens, je kijkt naar Daniel van Zon, en ja. is uh, een ploeggenoot en die heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, te gaan voor een uh, maatschappelijk carrière. Ja, had twee aardige voorzetten op woensdagavond. Uh, oh, je was erbij, hè? Ja. Maar ja. goed, uh, Roy. Nee, maar Roy? Yeah. Ja, tuurlijk, altijd heb je die ambitie, maar ik ben niet iemand die vooruit kijkt. Ik kijk gewoon wat ik nu aan het doen ben en als ik dit vasthoud, wat ik nu aan het doen ben, dan denk ik wel dat ik nog een stapje hoger op kan. Ik weet dat Telstel twee keer is bezig kijken, dat ze zelfs bij een training zijn bezig kijken van jullie. Stel nou dat die komen met kerst. Wat doe je dan? Ja, op dit moment weet ik dat echt nog niet. Oké, okay, duidelijk. Ja. Tevreden, uh, Martijn? Ja, ja absoluut, absoluut Wat heb je verder, jongen? Uh, ja, moeten we het nog heel kort hebben over het uh, kopschop incident? Ja, uh, ja, doe maar. Maar het is natuurlijk een schandalig voor woorden wat daar gebeurde. Ja, afgelopen zondag uh, tijdens de wedstrijd uh, voor de, de Sixbeker tussen VVA en Bodevo Dorp uh, kregen de spits van de bezoekers. Uh, het, uh, ja, die kregen gewoon de baas voor school, uh, en, uh, die, uh, Het was al niet zo gezellig hoor, maar die meent uh, die uh, een elleboog krijgt, die uh, maakt een overtreding. Daarna schopt hij zijn tegenstander eerst tegen de benen en uh, daarna gewoon vol tegen het achterhoofd. Hm. Uh, twee verslaggevers van ons, Denny Ricardo... die stonden langs de lijn. Uh, evenals een uh, politieagent, die heeft hem uh, kort daarna aangehouden. En voor zover wij weten, zit hij nog steeds vast. Hij zit inderdaad nog vast. Ja. Uh, maar het erg... En hij is hè? Ja, maar, zei... maar hij was al geroyeerd. Ja, Ergens anders. Uh, ja. Nee, hè, dat klopt niet allemaal. Oh, vertel. Uh, wij we, we zijn uh, er wat dieper ingedoken. Yeah. Uh, wat blijkt, hij is bij zijn vorige club niet geroyeerd, nee, hij is daar gewoon weggezonden. Um, ja, en op het moment dat je bij een. Uh, uh, um, ja. je, hebt, je hebt verschillende soorten van uh, rooimenten. Ik bedoel, ja. je kan uh, uh, door een club geroeid worden, maar ook door de KVB. Nou, op het moment door een club wordt geroeid, kan je bij een andere club wel weer ja. gewoon gaan voetballen. Oké. Okay. Ja, maar hij had ook een andere naam gebruikt, toch? Uh, de, uiteindelijk heeft de, de, hij de, de achternaam van zijn moeder heeft die gebruikt om dat wat door te gaan, te gaan voetballen. Mm -hmm. um, en uh, ja, goed, een van de mensen van VVA die langs de lijn stond, die kennen hem nog uh, vanuit zijn periode bij, uh, bij CTO. Dus nadat dat balletje is gaan rollen. Nou ja, dat er een steekje los zit, dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja, ja. Uh, nou goed, weet je op het moment, uh, hij heeft al een, een, een verleden met, met uh, zo'n akvietjes. Uh, nou, nou is dit wel natuurlijk heel erg extreem, maar ja, dat je al weggezonden wordt bij een andere club, uh, dat is vaak nog geen goed teken. Jullie hadden de primeur als voetbal in Haarlem. Uh, ja, maar dat zeker die primeur. Ja, en werden in alle landelijke kranten genoemd. Ja. bij één krant werd dat opeens veranderd in een andere krant. Mensen zijn gewoon jaloers op jullie. Ja, dat, dat heeft wel een reden. Hè. Ik bedoel, we stonden in eerste instantie bij de Telegraaf stonden wij ook uh, in beeld. En het is een beetje dubbel. Hè, want aan de ene kant, het nieuws zelf is gewoon verschrikkelijk. Maar het is toch wel een soort, je bent een soort van trots op het moment dat je uh, ja, eigen platform dat, dat genoemd wordt in de landelijke media. Uh, ja, de, de Telegraaf daar stond in. Dat werd later veranderd voor uh, uh, het Haarverzandplaats. Mm -hmm. Weet je, het is dezelfde groep, een TMG groep Ik vind het jammer, maar ik kan daar op de een of andere manier wel gewoon mee leven. Nou, ik vind het zielig. Maar het was inderdaad huis Van de, de, de AD tot nu. Nou, alles maar op. Morgen moeten we naar Marsluis. Ja. Morgen. Heb jij nog een goede tip voor, voor Roy? Uh, nou ja, <laughs> ik denk dat de meest simpele tip is: ga vooral door met zoals je nu bezig bent. Ik bedoel. Vijf doelpunten geloof ik in drie wedstrijden. Ja, en alle wedstrijden gewonnen hè, sinds hij erin staat. Ja, nou, laten we hopen dat dat morgen ook weer zo is. Hij ja, zal hem er toch niet nazetten Dat kan toch niet? Dat lijkt me ja, ook, dat niet je je, je, je kan ook niet hè Daar ga ik ook niet van uit. Nee. Wat heb je nog meer voor nieuws Martijn? Nou, Telstar die uh, liggen er wel uit, hè, uit de beker. Bij HFC won dan bij Stappers met 3-2. Maar HFC verloor, of, of Telstar verloor met 4-1 bij de amateurs van CVSB. Ja, daar ben jij geweest hè uh, ja, dat ben ik geweest ja. hoe kan ik, dat nou joh? dat beter naar stappers kunnen rijden <laughs> ja, nou dat weet ik niet, wat een <laughs> uh, <laughs> uh, nou ja, uh, we spraken gisteren de assistentrainer van uh, van Telstar en de, ja. Uh, ja, het hmm. is uh, het ook een stukje onderschatting geweest, uh, jongens waren niet scherp, na 20 minuten stonden ze 1-0 voor en kwam VVSB eens met 10 man staan hmm. ja, er uh, de, de, de zat gewoon uh, um, ja, totaal niet in uh, de stap te laat. Uh, Spitsie niet in, uh, in, uh, in positie werd gebracht. Nou, het was echt heel slecht. Ja. Gek hè? Ja, verder. Uh, dit weekend gaan we eindelijk beginnen. Heerlijk. Heerlijk. Zaterdag en zondag volle programma's. Mooier kun je niet hebben toch? Nee, dat vind ik ook. Nou, vertel me welke wedstrijden mooi zijn. Zullen we beginnen met uh, VSV tegen Zandvoort? Ja, in Zandvoort hoeven we niet over te praten. 10-0, een beetje water scoorde de 6, die gaat zondag ook geweldig, of morgen ook geweldig keer. Oké, okay, nou goed, dan kunnen we al meteen door naar de zondag. Ja. Zondag hebben we onder andere RCA Terrasvogels uh, en we hebben VVA tegen geschoten. En uh, VVA staat natuurlijk al een beetje in de schijnwerpers door vorige week. Ja. Uh, en dan de eerste competitiewedstrijd, uh, meteen tegen Buurman Schoten. Uh, ja, meteen een, een leuke, maar ook een belangrijke pot, want uh, Ga je meteen het linkerrijdje in? Of is het meteen vanaf wedstrijd 1 achter de 5 aanlopen? Grappig bij de teams overigens, hoor. Ja, ik denk dat de schoten toch een stuk sterker is dan vorig jaar. Dat zou ik ook zeggen, maar de resultaten zeggen dat nog niet. Dus ik ben benieuwd, wij zijn er natuurlijk bij. Hé, RCA draait ook lekker, hè? We hebben wel van Allianz verloren, maar. Ja, RCA draait goed. Niet heel veel jongens van buitenaf, vooral veel Heijnjongen. Uh, voor onderneden tegenwoordig. Maar, uh, nou ja, er, nee, RCA draait, uh, draait prima. Uh, Stefan Spruit staat uh, nu pas uh, twee maandjes voor de groep. Al deed hij vorig jaar natuurlijk ook het een en ander. Mm -hmm. Maar hij lijkt het uh, onder controle te hebben. Je voorspelling voor Excelsior sluis HFC? 1-2. 1-2? Roy doet mee. 1-2. <laughs> <laughs> okay, oh ja, je. Is popcorn, hè? Als je gewoon iedere wedstrijd één doelpuntje meepikt, eindig je ook op. Uh, nou, wat is het uh, bij, uh, in tweede in televisie? Eindig je op 98 doelpunten. Ja, maar hij heeft in de, in de competitie al iedere wedstrijd twee gescoord. Kijk, ja, ja, ja. tegen die staphorsters met 2000 man uh, idioten achter de goal. Dat was een nee, beetje nee, moeilijker, ik, hè? De, ja, ja. Nou, die zat er ook wel lekker in, toch? Nou, hè, met zijn <laughs> rechter. Oh. Ja. Ja. We hadden het begin van de uitzending zijn scouting rapport van tien jaar geleden van Kees Nijens, bij AZ via AZ. Toen stond er in een duidelijke alleen maar linksboot. Maar tegenwoordig, het is gewoon 2B. Oh. Ja, keurig. Nee, ik denk uh, dat Roy uh, een van de grootste talenten uit de regio is. In ieder geval het talent wat het verst is, zeg maar, in zijn ontwikkeling. We hebben natuurlijk ook wel eens over Ilias Bronkhorst gehad, maar die is... Uh, Schrijf die ook maar op. Nog, van, nog niet van dit niveau. Schrijf die ook maar op. Ja, absoluut. Hey, en ik heb het steeds gezegd, hè. Je hebt er zelfs om uitgelachen. Moet je zeker weer voor die Roy Kastien aan de gang. <lacht> Weet nee, je nog? Hij we niet uitgelachen. Nee, we hebben hier niet uitgelachen. Oh, nou. <lacht> maar goed, hij doet het toch maar, hè? Vind ik ook. Ja, maar Martijn, hij neerrijdt regelmatig naar Staphorst. Dan ga je er weer helemaal in geloven, hè, toch? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Martijn, bedankt. Fijn weekend, Man, joh. Het werk. Goed weekend. Hoi. Ciao. Dag hey. Martijn. Hey. Aan het klanken op de weg, open fully niet op marem, ommekeer je ik wat je zo het op de open hully of niet op marem, ommekeer je stot, wat je zo weer zo weer zo weer zo weer so weer zo weer zo weer zo weer zo weer zo weer zo Gunner, is die journey, bro, Alex. Je hey. stopt yes, no, digging, mate, maar in die olo vraagt je mensjes. Veel thoughts, deze dagen moet een paar gaan dumpen. Broccoli, maar ik word actief als ik je publiek zie. Zullen so, we het van mijn acidische so brokkotiet? Yo, wait, ho. Hey, yo, yo, wait, ho. Er is sowieso gespend. De meeste winkelstraten zijn voor mij nu wel bekend. Ik heb om mijn bagassen in mijn osso, ik word gek. Ik kon alleen maar dromen, want dit was ik niet gewend. Je moet rennen vriend, ik heb wat lekkers hier Ze wil te draaien voor de jongen en ze kent me niet De tempo hier dus doe niet biggie want je redt het niet En ben ik met bis dan is ze sowieso een hennesse Aan het planken op de weg, op een goelie gas Ik druk haast niet op mijn rem Kom ik in je stad, wat ik sowieso herkend Of op bak vol, er is sowieso gespend Aan het planken op de weg, op een goelie gas Ik druk haast niet op mijn rem Kom ik in je stad, wat ik sowieso herkend Of op bak vol, er is sowieso gespend Nigga, ik word overal herkend. herkens, doe haar dat ze gooien Ze vlijst het in m'n oor, ik lus je net aan haar lip ook Als je ik doe het wel hoor Ze heeft die booty wel hoor, toch laat weer die zonder gel Van haar boeken kan tellen, wip ik dit niet, pak ik el hoor Dikke tussen ze draag el hoor Bitch draait net de propeller. Is die billen dik, daar kom ik sneller. Zulke dingen moet je filmen. In HDG pak die kennen. Wit, witte CLI, ja de waggie is melkig. Die bitches net zijn jongen, want de Aura is sterker. Gewoon mijn bitches van mijn dikker was mijn oudje niet merk. Wel gas wil miljonair voor dertig kwam binnen als een swerf. Van nou een nigga looking like P. Diddy. Laat mijn chain swingen. Real nigga, je weet zelf, ik verzin niet. Ben met Igos en archie. Dus ik boek een suite met twee biddies. Mijn leven leek is op een filler. The Many water te zien. Aan ga dan op de weg. Op een gas. Ik druk gas niet op mijn rem. Kom ik je stad ik heb een mijn bak vol is sowieso gespend. Aan de dranken op de weg, op een voelie gas, ik druk haast niet op mijn rem. Van stad ik sowieso mijn bak vol sowieso gespend. Ja, we waren op de weg en dat deden we dankzij uh, uh, het verzoek van onze gast, uh, Roy, vanmiddag. En uh, we gaan weer heel snel naar onze presentatoren, want tijd is kostbaar. Zo is het. Pak de microfoon, Roy. Je houdt echt van Nederlandstalige muziek, hè? Merk ja, ik. Ja, klopt. Waarom, hoe komt dat? Wat heb je daarmee? Ja. Spreek nee, je ik aan? Hou in principe gewoon van alles. Het ja. maakt me echt niet zo heel veel uit. Nee. Gewoon, dit zijn gewoon liedjes die op dit moment gewoon best wel in zijn en dan. Uh, hij je ja. vanzelf ook een beetje luisteren. Leuk. Je krijgt ja, maar straks broederliefde, nee, hè? Maar even, dan begrijp ja, je waarom, hè? Jazeker. Oh, okay. Maar uh, het probleem is altijd... Ik zit dan boven uh, te spiekeren. En dan als jullie de warming-up doen... dan moet de muziek gedraaid worden. En uh, dat zijn allemaal nummers die jullie hebben aangegeven. Klopt. En daar zit soms zulke <lacht> ongelooflijke grafherrie tussen. Ja. Dat als ik dat ga draaien... Dat ik dan weer van het, dan staan jullie op het veld van, mag het harder, mag het harder. En dan staan ze beneden, eh, hè, op het terras staan ze allemaal van, mag het zachter, mag het zachter. <laughs> ja, het dat is erop gedoe hoor, ja, ja, dat wil je niet weten. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens gezegd, jullie moeten eigenlijk zo'n, zo'n, zelf een box hebben, eh, op het veld in het doel. Dan kun je lekker kan. je eigen ja. dingen draaien. Ja. Lekker hard, weet je wel. Ja. Zo zou het moeten zijn, want dan doe ik wel even die muziek uit die ik draai. Maar goed, eh, iets anders. Henny, heb je al een sponsor gevonden voor onze lunch? Want ik, ik vergaaf van de honger, man. Nee, niet voor de lunch. En je weet, Siso is dicht tussen de middag, helaas. Ja, dat is jammer. Want ik, ik heb echt, we moeten eens een leuke sponsor hebben... die ons wat broodjes... Wat ga jij vanavond eten, Roy? Wat, wat, wat, uh... Ja, ik ga misschien bij Siso eten vanavond. Oké. Okay. Trouwens, nu we het toch over Siso hebben... want ja. ik heb aan het begin kunnen zeggen... dat uh, in, de, in de boodschap... Ja. dat we een sponsor hebben voor dit programma... Ja. En dat is de Siso Lounge... Ja. Maar die hebben nog een, een andere specialiteit. Iedereen is... die naar dit programma luistert... en bij Ziso gaat eten en zegt... Uh, jongens, we genieten van uh, ZFM Lunch Sport... Ja. die krijgt gratis drank. Jeetje! Ja. Nou ja, zeg... Ik, dus Roy, vanavond... Uh... Ja, gratis drank vanavond. <laughs> <laughs> nou, Roy niet, want die moet, uh, die moet nog heel uh, erg uh, voetballen doen. Maar misschien kunnen wij wel even een... Uh... <laughs> nou, ik ga, ik ga in ieder geval eten vanavond. Dus. Ja, maar misschien is, luistert er nog een leuke broodjeszaak of zo... om ons uh, lekker te komen. Ja, het jammer is dat Irene de Jager... die zou ja. het, het, het lokale nieuws doen op het halve uur. Ja. Maar die staat bij, uh, bij Pluspunt. Die is aan het vrijwilligen. Mm -hmm. En Jos, die heeft geen Zandvoortse courant. Misschien nee. kunnen we Joop van Nessus vragen of hij die, die krant naar Jos wil opsturen. Dan zijn we er ook uit. Dan Kunnen we Joop niet het uh, lokale nieuws even laten doen dan? Ja, maar die kan niet altijd komen. Hè? Die heeft natuurlijk zijn afspraak. Kunnen we bellen? Hey, ik had het net over broederliefde. Want dat is ook een van de nummers van Jungle die uh, op Roy's zijn, uh, zijn ja. lijst staat. Zeker. Want wat de mensen misschien niet weten is dat er ook nog een broertje uh, Zeker. in dat de eerste zou moeten spelen. Maar die is er niet bij. Nee. Wat is er met Nigel... Uh, hoe staat het ervoor? Laat ik dat eerder zeggen. Hij heeft natuurlijk zijn kruisband afgescheurd. Dat is gewoon een verschrikkelijke blessure. En hij is nu gewoon bezig met revalideren. Toevallig gisteravond heb hij de warming-up meegedaan. Nou ja, Dat gaat natuurlijk nog niet helemaal vlekkeloos. Maar het is al een goede stap vooruit. Daar staat meestal een seizoen voor, zeggen ze altijd. 9 tot 12 maanden. Hoe ver is hij nu onderweg? Volgens mij is hij vier maanden geleden geopereerd ongeveer. Ja? Okay. Dus hij, ik denk wel dat hij nog sowieso wel een half jaar bezig is ongeveer. Het zou dus fantastisch zijn hè, als die twee... Uh... Ja, als je, als je de broers uh, zou kunnen zien spelen, ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Roy, geef jij de schuld van al die kruisbandblessures? Gelukkig is het met Koen Beren niet, uh, waarschijnlijk nee. niet een kruisband. Hè? Nee, zeker niet. Uh, geef jij de schuld aan het kunstgras? Nou, je, je, je ziet het natuurlijk wel heel vaak nu... dat het op kunstgas gebeurt. Maar ja, het is ook wel, ik denk ook wel dat het komt door het kunstgas. Als het, als het droog is, dan heb je natuurlijk die uh, rubbertjes. Ja, in principe blijven je, je noppen blijven er gewoon aan vastplakken. Dus als jij wil overdraaien en je voet raakt net die rubbertjes... dan heb je zomaar kans dat je gewoon met je voet stil blijft staan... en je knie die dan bijvoorbeeld een hele rare beweging maakt. En, uh, ja, ik denk wel dat het door het kunstgas komt, ja. Ja, want Koen viel vorige week in die wedstrijd... Zonder een bal in de buurt. Nee, ook door dat gras. Ja, dus zijn voet bleef gewoon staan. Ja. En zijn knie maakte een beweging waar het waarschijnlijk niet kan. En gelukkig is het bij Koen niet zo heel erg. Want volgens mij heeft hij daar al een, best wel een antwoord op gekregen. Dat het waarschijnlijk niet zijn kruisband is. Nou, dus ik daar heb, mag ik, je wel blij mee zijn. Ja, ik heb erover gelezen dat het een, uh, niet gescheurd is enzovoort. Maar het is verrekt. Ja, ja. Oh, dus, ja. Prima, uh, het, Maar de... het, het is herstellen uh, inderdaad. En, uh, maar maar toch, gelukkig ja, het is op heel laag niveau mijn wandelvoetbalgedoe. Ja. Maar inderdaad, merk je gewoon als je daar op voetbalt... dat dat... Ik heb het ook wel eens gehad hoor... dat je een draai maakt en ja. dan denkt van... Ja. dit klopt gewoon niet. Ja. Je moet er erg oppassen. Geef jij even de, de microfoon aan Jos. Want Jos is chef kunstgras bij ons. Ja. Die heeft namelijk een mat waar pijpjes in zitten... waardoor dat gras altijd vochtig is. En Jos... Ik snap er geen bal van. Jij hebt wel eens verteld dat je, jij hebt dat recht hebt om dat te verkopen ja, in Nederland. Het is ja. bijna niet duurder dan die troep met die, met die korreltjes. Nee, het is uh, ietsje duurder. Maar ja. waarom wordt het dan niet gebruikt? En, en leg je eens uit wat het, wat het is. Ja, ik, uh, ik heb daar uh, ik heb er, uh, eigenlijk uh, niet een echte mening over. We hebben van alles geprobeerd om dit uh, optimaal te promoten in Nederland. En ook bij de gevestigde instanties, ook bij gemeentes. Maar die hebben allemaal samenwerkingen met het SRO. En het SRO dat heeft toch weer bepaalde banden met, uh, met de kunstgrasfabrikanten. En ik denk dat macht en geld en politiek daarbij een hele grote rol speelt. Is toch vreselijk, al die jongens die, die 19, 12 maanden eruit zijn. door deze politiek waar jij het over ja, hebt. Ja, het is eigenlijk heel erg raar, want de kunstgras waar, waar Roy nou over heeft. Dat, dat, dat, ja, het levert gewoon problemen op. Ik merk het zelf ook als ik scheidsrechter ben. Ik loop maandag loop ik gewoon met stijve benen uh, door het huis heen. Want dan heb ik uh, een twee keer drie kwartier gerend. Nou als jouw is jouw conditie natuurlijk veel beter dan de mijne. Laten we dat voorop stellen. Maar misschien merk jij het ook wel. Nou je merkt het in ieder geval ja. met de oplopen van blessures. Ja en met dat kunstgras van ons. Heb je die blessures niet want je kunt gewoon draaien. Maar ik krijg het er op de een of andere manier niet door. Vanwege de macht, politiek, geld enzovoorts wat ermee gemoeid is. Maar dus en is doodzonde. er zitten pijpjes in en daardoor is het, is het gras altijd... Nat? Het is altijd nat, ook al is het 40 graden buiten... er zit altijd vocht in de lucht. En het, Die mat bestaat uit capillaire halmen. Het zijn dus open halmen waarin een katoentje zit... en die al, een katoentje pikt altijd het vocht op uit de lucht. Dus dat katoentje is altijd nat, ook nogmaals al is het 40 graden. De temperatuur van dit kunstgras is uh, 2 of 3 graden warmer dan gras... dus echt het verbranden heb je ook niet. Bovendien, als dat uh, katoentje dus in die capillaire halm zit... en je maakt een sliding... Dan ga je over die capillaire halm heen, over dat stukje gras, en die pest daar het vocht uit wat in dat katoentje zit. Dus kun je heel eenvoudige slijdingen maken. Je, ma je haalt je niet open, je kunt het fatsoenlijk draaien. Ja. Dat is geen probleem. Ik ga een andere vraag stellen aan, Jolt, aan uh, Roy. aan uh, Roy. Pecksole, VVV Venlo, Heracles, Almelo, Sparta Rotterdam, Excelsior Ado Den Haag en Roda JC hebben allemaal kunstgras. Denk jij dat het niveau van het Nederlandse voetbal. Doordat de kunstgras naar beneden is gegaan? Nou, ik zou het niet weten. Ik, heb daar, uh, ik vind, ik vind kunstgras in principe niet eens zo heel erg. Want ik speel liever op een kunstgras dan op een slechte grasmat. Ik speel nu natuurlijk ook het liefst op een goede grasmat. Maar ja, die vind je natuurlijk niet heel veel meer. Al ben ik nu wel echt heel tevreden over hoe ons veld erbij ligt bij AFC. Daar ben dat ik echt blij. mee. het ligt ja. er echt goed bij. Ja. Nou, afgelopen thuiswedstrijd was het dan niet heel goed. Omdat het natuurlijk heel hard geregend had. En het was... Gaat het wel door, gaat het niet door. Het ging het eigenlijk wel door. En toen was je af en toe gewoon je voeten kwijt in het gras. Want het zakte zo erg weg. Ja, want mensen vragen zich dan af... waarom zo'n wedstrijd minder spektakel oplevert... en minder goed is als de wedstrijden ervoor. Maar Gert-Jan bijvoorbeeld, die wat zwaarder is... Gert-Jan Tameris, die kon helemaal niet uit de voeten op dat gras. Op, dat, zo nat was het. Ja, nou, ik zou ook niet weten hoe dat komt... Nee. Ik was overigens afgelopen weekend bij een hockeywedstrijd in Rotterdam Bloemendaal. En daar werd de grasmat de kunstgrasmat die werd constant besproeid met enorme sproeinstallaties. Bij voetbal ook zo? Nee. Niet. In de erevisie ja, wordt er al ja, ja, gesproeid. Er zijn ook clubs zoals bij VVV Ajax toen. Die gingen drie kwartier voor de wedstrijd pas sproeien. En die hebben daarna helemaal niet meer gesproeid had ik gehoord. En dat is natuurlijk gewoon expres gedaan. Want die bal gaat natuurlijk voor geen meter als het ja. zo droog is. En dat is natuurlijk gunstig voor vijf... Maar heel even, bij hockey is het toch anders. Daar heb je toch watervelden. watervelden en, ja, ja, ja. en zandvelden. En, en precies, dat ja. is heel, heel iets anders natuurlijk. Zeven Eredivisie-clubs... willen van het kunstgas af. Uh, maar ze willen geld zien. 850.000 euro. En dat heeft allemaal te maken... ook met de verdeling. Met Want van, van Ziggo komt 3 miljoen extra. Als je dat nou eerlijk verdeelt... dan ben je van alles gezeik af. Dan ligt er overal weer gras. Maar die clubs, die kleinere clubs, die, ik bedoel, neem nou Excelsior, die, die kunnen echt gewoon zo'n kunstgras niet onderhouden. En dat is het probleem. Dus ze moeten wat doen. En uh, nou ja, de aanleg van een natuurgrasveld is 325.000, van een hybride veld is 550.000, gewoon is 400.000, hybride 180.000. En de overige kosten over zo'n veld zijn ook altijd nog 125.000 per jaar. Best veel geld. Ja. Maar het moet weg, hè? Ja, ik hoor iedereen er wel over klagen en over blessures. Ik vind eigenlijk ook gewoon dat overal gras moet liggen. Maar dan wil ik wel dat het gewoon on, dat het goed wordt onderhouden. Ik heb ook wel eens dat veld van Fortuna Sittard of zo gezien. Ja, dat is gewoon dat, dat, dat lijkt wel ja. een strand. Ja, dat... Dat, dat, daar wil je helemaal niet op voetballen. Maar mij maar een kunstgrasveld. Oké, okay, maar we snappen allemaal als je een club hebt met, uh, ik weet niet hoeveel honderden meer dan duizend jeugdleden, dat je niet uit de voeten komt met gras. Gewoon, met echt gras. Want dat ligt er te vaak uit. Zo simpel is het. Ja, klopt. Dus in die zin is kunstgras natuurlijk heel, uh, heel erg uh, handig voor clubs. Als het de jeugd betreft. Ik vind wel dat als je op een bepaald niveau uh, voetbalt. Dat je dan kunt zeggen van dat moet op gras gebeuren. Maar voor je competities met de jeugd en dat soort dingen. Nee, hoor, ik, uh, dan is kunstgras ideaal. Ja. Kijk naar, kijk naar HFC, wat er op zaterdag allemaal rondloopt aan jeugd. Dat is ongelooflijk. Als je die allemaal op, op gras moet laten voetballen, nou, dan, dan blijft er helemaal niets over. Ja. En bovendien, het uh, kunstgras is uh, ja, mede ontstaan vanwege het feit dat, uh, dat uh, het voetbal zulke ontzettend drukke programma's heeft. Dus dat allemaal weer gaat... Uh, met de winter moet je kijken wat er dan allemaal weer gebeurt. Ligt er weer twee, drie weken stil. Ja. Topscorer Roy Kastien van de Koninklijke HFC... Die heeft net een filmpje gezien uh, van de blijheid van de GVVV-supporters... toen ze hoorden dat de uh, HFC de volgende tegenstander is. GVV overigens dat wel Dordrecht uit dat bekenternooi schopte. Hè? Ja, klopt. Voor mij 1-0 gewonnen, toch? Ja, 1-0. Ja, ja. ja. ja. ja dat kunnen Ja, heel goed. Maar wat ik jou nog wil vragen in de laatste minuten die we hebben... want die tijd vliegt en in het tweede uur heb je andere zaken te doen... we willen je hartelijk danken voor je komst alvast... Wat ik je wil vragen is dat er uh, van de week een verhaal stond in de Telegraaf. Sportkeuring kan drama voorkomen. Ja, ik wou het er op, net over. Ja, in, ja. Op 18 september in de bekerwedstrijd, ging de bekerwedstrijd tussen DWS en HFC niet door. Omdat daar plotseling uh, een speler, Edwin Enrique Baron Torres, overleden was. na een wedstrijd met Volendam. Maar dat was de vijfde in één maand tijd. Van al die jongens die op het veld sterven. alle Noori die dan nu doodging. Maar ja. het is verschrikkelijk. Nou blijkt het dat je het heel makkelijk kan voorkomen. Door namelijk Q10, dat is uh, een bepaald middel met volgens mij visolie erin. En vitamine C in de natuurlijke vorm te slikken. Denk jij daar wel eens aan om ook supplementen te nemen? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ben je hier niet bang voor? Want het kan jou ook overkomen Nee, natuurlijk. Niet. Als je er bang voor bent, dan uh, is er denk ik iets niet goed. Want de kans dat dat gebeurt, dat is uh, volgens mij niet eens 0,1%. Nee, dat dat jou nou, overkomt. Nou. Ja, maar hoeveel mensen voetballen er nou? Ja, maar dan gaan ja. er 400 per jaar. Hè? Ja, maar ja, hoeveel mensen voetballen? Ik denk wel meer dan 400 miljoen. Ja, dat zijn er. Nou, ja, op de weernemer, ik ga ja. alleen over Nederland. Ja, okay, ja. ja. Toch is het gek dat je op, als je op zo'n hoog nive niveau aan het spelen bent, zoals jullie, dat ja. daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht wordt. Nee, nou, je, je voelt gewoon dat je gezond bent. Je, je let een beetje op je voeding. En, ja. Je gaat niet, ik denk niet dat ik. ...ooit in mijn leven gaan nadenken... ...over dat ik op dit moment een hartafval zou kunnen krijgen. Ja. Zo. Maar je, je moet morgen tegen Sluis, ...je gaat vanavond sushi eten, dus dat is wel heel goed. Ja, dat is goed. Dat is inderdaad. Oh, heel Even over Sluis. Wat weten jullie van ze? We, hebben jullie het al besproken op de training? Of ja. komt dat morgen voor de wedstrijd? Nee, we hebben gisteren wel een, een korte uh, samenvatting... ...geven over wat voor ploeg het is. En ik geloof dat ze twee geschorste spelers hebben... ...die aanvoeren Ja, je geschors, hebt Marcel hoor, morgen. En volgens, de trainers zijn nog iemand, maar ik weet niet wie dat is. Dus. Dat zal uh, misschien al... Iets schelen dat hun aanvoerder er niet bij is. Is wel de oude Nederlands kampioen. Ja, dat klopt. Maar ja, dat kunnen wij ook worden. Juist. Dat, kijk, dat wilde ik horen. Ron. Yes, sir. De laatste minuut met Roy. Ja. Wat wordt het mooier? Uh, het, het, het, het is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Maar ik schat in dat we 0-1 winnen. 0-1. Wat wordt het, Roy? Ik teken voor 0-1. Ook 0-1. Martijn zei 1-2... Ik zeg je, Roy scoort morgen weer twee keer. Dus het wordt 1-3. Nou, dan zijn we daaruit, Charles. Roy, bedankt voor je komst. <laughs> ja. Dankjewel, Roy. Het was tof dat je er was, man. Ja. Uh, jullie ook bedankt voor het uh, uitnodigen. Ik vond het heel leuk. kom graag terug. Ja. En zo nemen we even afscheid van uh, uh, Zandvoort, Lunch Sport. Maar we zijn zo dadelijk nog een uur bij de terugluisteraars... Dus blijf luisteren en moet u nog lunchen, een hele smakelijke lunch toegewenst. Heeft u inmiddels de lunch achter de rug dan een hele goede bekomst. Nogmaals, tot straks.